10 uur. Ewa de Jong met het NOS-journal. Tienduizenden mensen hebben de afgelopen maanden hun aflossingsvrije hypotheek omgezet. Volgens de grote banken hebben veel huizenbezitters gekozen voor een bankspaarhypotheek. Het omzetten van de hypotheek kan nog tot 1 april, maar de meeste banken accepteren geen aanvragen meer... omdat ze het papierwerk niet op tijd rondkrijgen. ING zegt dat de afgelopen weken zo'n 70.000 mensen hebben gebeld met vragen over de omzetting... en dat 5.000 mensen daadwerkelijk een andere hypotheek hebben genomen. Andere banken noemen geen exact aantallen, maar zeggen dat het aantal aanvragen zes keer hoger ligt dan normaal. En vier tot 500.000 mensen hebben een aflossingsvrije hypotheek.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 De Tweede Kamer is onvoldoende op de hoogte van wat er speelt in de Europese Unie. Dat zeggen Europarlementariërs in een enquête van Nieuwsuur. Dat benaderde alle 26 Nederlandse Europarlementariërs en kreeg 25 enquêteformulieren retour. De Europarlementariërs geven het rapportcijfer 5 voor de kennis van Kamerleden. De resultaten komen vanavond in de uitzending van Nieuwsuur uitgebreid aan bod.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 Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen lichte regen of motregen. Minimaal vanaf 3 tot 8 graden. Morgen trekt de regen via het noorden weg. Daar wordt het 5 graden. In het zuiden, met zon, kan het 13 tot 16 graden worden. Tegen de avond vanuit het zuiden regen. In het weekend wordt het koud met regen en sneeuw. Dit was het NOS-journaal. De beslissing valt in 10.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 Ja goedenavond. Michel Rasmussen gunde ons vandaag een kijkje in de dopingkeuken van de Rabobank ploeg. De Deen sprak in Arnhem uitgebreid over het dopinggebruik bij de Nederlandse ploeg en schroomde niet om bekende namen te noemen. Well, in, in my time I know that both Menchef Boger and Thomas Dekker had transfusies transfusions. Goed nieuws was er voor de sponsorloze Schaatsploeg van Jan van Veen. De formatie fuseert na dit seizoen met Team Correndon. Eén Schaatser zal geen deel uitmaken van die ploeg, Koen Verwij. Hij vertrekt per direct bij Van Veen vanwege een verschil van inzicht. Nou, misschien doordat ik sporttechnisch uh, toch wel uh, ja, gewoon heel veel tandjes hoger wil. En, uh... Ja, dat ging op deze manier niet lukken. En in Leeds maakte Ranomi kromovi Jojo haar comeback in het wedstrijdbad. Ruim zeven maanden na haar gouden triomf in die andere Engelse stad in Londen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ranomi kromovi Jojo is olympisch kampioen. Ze heeft haar droom gerealiseerd. En we praten met Jack Bochstra over de dopingmaatregelen in het tennis. Tot 11 uur is dit NOS Langs de Lijn. Maar eerst voor de rechtbank in Arnhem. Daar klapte uh, Miguel Rasmussen dus vandaag uit de bekende school. Hij noemde naam en toenaam van alle mensen die hem hielpen bij zijn dopinggebruik in zijn periode bij uh, de Rabobank. Um, Gio Lippens is aangeschoven in de studio. Nou. Wie heeft hij allemaal genoemd? Wie heeft hij allemaal niet genoemd, <laughs> uh, zou je je bijna moeten gaan afvragen. Hij heeft in ieder geval, als het over renners gaat... je hoorde net al even dat rijtje namen dat hij uh, noemde... Uh, Dennis Menschov, dat was opmerkelijk... want Menchoff uh, wordt natuurlijk wel links en rechts gelinkt aan doping gebruikt... maar is nooit echt letterlijk genoemd... en heeft zelf in ieder geval nog niet toegegeven dat hij doping heeft gebruikt. Dus je kunt zeggen, dat is nieuws. Uh, verder heeft hij Michael Bogut genoemd, gisteren bekend. Nou ja, niet geheel toevallig natuurlijk dat dat gisteren was... want Bogut wist van de verklaringen van Rasmussen... Met name ook voor de Nederlandse dopingautoriteit. En hij heeft natuurlijk de naam van Thomas Dekker genoemd. Maar goed, dat is al een verhaal dat we al langer kennen. En ook Dekker is bij de dopingautoriteit geweest. Mm -hmm. Dat zijn de namen van de renners. En verder heeft hij gepraat over... Mensen binnen de begeleidingsstaf die alles wisten van dopinggebruik... bij Rabobank. En dan komt hij met de namen van Erik Breukink, Theodor de Rooij... Jan-Paul van Mantgen, Namens niet zo bekend... maar was ploegarts ook in de tijd uh, dat Rasmussen de Tour dreigde te gaan winnen. En natuurlijk Geert Leinders, he, de spil uh, in het hele verhaal... Uh, zoals vele andere zeiden. Nou, laten we even luisteren naar Rasmussen zelf. Hij kwam in 2003 bij de ploeg. En toen wist Rabo al dat hij EPO gebruikte. Well, they knew that I was taking EPO when I came here... Um because I came from CSC and uh, I was staying at the same hotel as Rabobank in in Luka one, at one race, when I and I didn't start the following day because my my old team, CSC, would not let me start. They thought the rate was too high. Um, and Rabobank, they knew about that. And then when you came in the team, it went on and it went on. Yeah, then I was. it just went on as... As before, um, but I was a little higher up in Hiraki in, in Rabobank. Uh, so, eventually they were giving me more and more liberty to to do things. Ja, hij zegt dus in in Luca zaten CS uh, CSC en Rabo in hetzelfde hotel. Daar mocht Rasmussen niet starten omdat zijn hemato te hoog was. Uh, Rabo wist daarvan, maar bij zijn komst naar Rabo ging hij gewoon door... met waar hij mee bezig was. Uh, hij zat daar wat hoger in de pikhoorde op dat moment, vertelt hij. En dus kreeg hij steeds meer vrijheid... en kreeg hij dus ook steeds meer de mogelijkheid om dingen te gaan doen... die hij eigenlijk niet had mogen doen. Uh, dus Rabo contracteerde bewust een renner van wie ze wisten dat hij gebruikte. Dan kan je aanvragen waarom ze dat hebben gedaan. Ja, um, omdat ze prestaties wilden. Uh, ze wilden een, een renner hebben die het goed zou doen in het hoge berg. Nou, die garantie had je wel bij Rasmussen. Ik denk niet dat ze wisten... Op dat moment dat ze mogelijk een toerwinnaar in huis zouden hebben. Ik bedoel, dat moet je later maar zien. Maar Rasmussen was wel een aanvallende renner... met een ideaal postuur uh, om te klimmen. En blijkbaar dus ook een renner die wist waar hij uh, ja, moest halen... wat nodig was om dat uh, te bereiken. Nog even trouwens over dat hele verhaal dat ze wisten bij Rabobank. Er gaat ook een verhaal dat Bjarne Ries... de toenmalige ploegleider van uh, Rasmussen bij CSC... Theo de Roy, dus de Nederlandse ploegleiding, uh, gewaarschuwd had. Van, Denk eraan, deze man zit aan de spullen. Dus ze op die manier... Wisten ze er ook van, ja. en toen heeft de Roy heeft uiteindelijk uh, uh, tegen, tegen Rasmussen gezegd: Je hoeft je geen zorgen te maken bij ons, want wij hebben de allerbeste uh, ploegarts in het uh, internationale wielrennen, Geert Leinders, en die zorgde wel voor dat alles keurig binnen de perken blijft. Dus ja, er is echt heel bewust mee omgegaan. Volgens Rasmus. Ja. Was dat dan de druk van de sponsor? Want het ging natuurlijk niet zo goed in de jaren daarvoor. Nee, ja, de sponsor dat, natuurlijk, dat, al, uh, dat is natuurlijk wel een punt. Hè. Na die start in 1996, toen het allemaal nog een beetje fris en fruitig begon. Uh, toen ze ook merkte langzamerhand dat ze aan alle kanten voorbij werden gereden. Is natuurlijk ook door de bank op een gegeven moment druk op die ploeg gelegd. Hè. We kennen allemaal nog het verhaal van de presentatie van de ploeg. In een van die jaren dat er gewoon door de sponsor werd gezegd. En nu eisen we een uh, plek op het podium in de Tour. Ja, als je dat soort eisen gaat stellen. Maar ondertussen tegen de ploegleiding gaat zeggen van, en jullie zoeken maar uit hoe dat verder gaat... want wij willen er verder niks mee te maken hebben hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Mm. Op dat moment gaat de ploegleiding gaat weer de verantwoordelijkheid bij die renners leggen. Nou, dan weet je uiteindelijk uh, wie het haasje is... maar je weet ook wie de verantwoordelijkheid hebben. Ja, ja. dat is ook het verhaal van Bogen trouwens. Dat ja, is het verhaal van know. Bogen. Het is eigenlijk het verhaal van al die renners. Ja. Ja. Um, Epo gebruikte Rasmussen al heel lang. En na zijn komst bij Rabo begon hij ook aan de bloeddoping. Well, I used it for the first time in 2004... Um and uh and it was uh it was done by Dr. Linders and he came to you with the blood package and yeah well the courier dropped it off and then uh he he picked it up and uh took it to my room and infused it so he put the needle in your arm yeah and did you do it always on the same on the same way uh, or did it change And during the years, um, it changed. Uh, in 2006 and six the system was a little more sophisticated, and and uh, eventually I was having more blood bags available. Um, after I got introduced to the to the blood bank in Vienna, we were able to store more more blood bags over the winter. Yeah. Hij zegt dus, ik gebruikte voor het eerst in 2004, toegediend door Leijnders, de dokter. De zak werd afgeleverd. Ja, klinkt echt alsof je een, een pakketje bestelt bij uh, weet ik wat voor bedrijf. Uh, uh, de zak werd dus afgeleverd en Leijnders die bracht het infuus aan. In de jaren daarna werd het systeem steeds beter. En met name na de komst van de bloedbank in, uh, in Wenen van Matsingen konden veel meer zakken opgeslagen worden. Zeker om de winter door te komen. Het klinkt echt zoals iets het vertelt, dat als de normaalste zaak van de wereld, hè, zoals hij het zegt. Ja, maar, maar het lijkt ook gewoon echt business as usual te zijn geweest voor die renners. Uh, zo praten ze er inderdaad over. En zo creëer je natuurlijk op een gegeven moment ook je eigen wereld, je eigen werkelijkheid. Uh, het verklaart ook een beetje wat Bogert gisteren in die bekentenis uh, vertelde. Dat het eigenlijk voor die renners de normaalste zaak van de wereld was. Jij denkt dat het zo hoort op een gegeven moment ja. in het peloton. En vandaar ook dat heel veel van die renners niet het idee hebben gehad, wat zijn wij fout bezig? Wat zijn we ja, bijna crimineel bezig? Nee, ja. Het, het is hun wereld en, ja. en op die manier doen ze dat. Het is trouwens wel interessant, hij noemt nog even die bloedbank in Wenen. Hij noemt die Stefan Matchener. Uh, dat is de man die uiteindelijk ook het spul kwam afleveren. Hij is ook de man die gaandeweg uh, de infuusie indeed. Uh, want eerst was het dus die ploegartsleinders. En hij zegt ook, uh, die, die systematieken werden steeds uh, uh, sofisticatig. En dat betekent op een gegeven moment dat gewoon de koerier, de man die het uh, uh, rondbracht... dat die uiteindelijk gewoon het uh, infuus aanlegde. Ja, ja, ja Stefan Matsingen. Ik, ik heb hem vanmiddag uitgebreid uh, gesproken. Ik verwijs even voor de mensen die geïnteresseerd zijn in het verhaal van Stefan Matsingen. Die uh, tot redelijk in detail alles uh, vertelt. Staat op NOS. NL, het is in Duits. Uh, maar goed te zien. volgen. NL, het is heel goed te volgen. Ja. Even terug naar uh, uh, die, uh, die, die, die, die bloedzakken van, uh, van Rasmus. Gebeurde dat nou alleen in de aanloop van de Tour? Of is dit nee, het gebeurde wat er meerdere door... keren. Maar heeft het ook over de winter. Dat de bloedzakken werden weggelegd in de ja, winter. Ja, in de winter. En natuurlijk op een gegeven moment moet dat bloed moet ook uh, uit je lichaam genomen worden. Dat moet dan opgeslagen worden. Matchener uh, uh, in dat verhaal, inderdaad, het, het telefonische gesprek met jou, zegt hij op een gegeven moment ook dat het een keer tussen de vijf en de tien keer naar Wenen was gekomen. Nou, op een gegeven moment hoefden ze niet meer naar Wenen, maar konden ze het allemaal zelf doen. Ze controleerden op een gegeven moment ook zelf of uh, na een bloedtransfusie de hemel waarden niet te hoog waren. Daar hadden ze een centrifuge voor. Uh, Rasmus heeft zelfs gezegd dat hij uh, aandelen heeft genomen in uh, dat hele apparaat bij, uh, bij Matschinger. Omdat hij dan wat meer controle had op de manier waarop het allemaal gebeurde. Waarschijnlijk ook exclusiviteit een beetje kon nou, afdringen. Matschinger ontkent dat, hè? Ja, Matschinger ontkent dat. Hij zegt, ze hebben alleen huur betaald en geen aandelen. Uh, nou, dat zegt hij van boven. Hij zegt niet over Rasmussen dat dat die dat aandeel niet zou hebben gekocht. Bogert die zou inderdaad gewoon een bedrag hebben betaald... om gebruik te kunnen maken van dat apparaat. Maar ja, het geeft aan dat het natuurlijk door het hele jaar heen gebeurde... En vanmiddag sprak Rasmussen ook over de Giro in uh, een bepaald jaar... dat hij daarin ook een beetje aan het testen was eigenlijk. Van tot hoe ver kan ik gaan? Wat voor effect heeft dat nou op mijn uh, lichaam? En, en, en ja, hoe, wat moet ik doen om inderdaad hmm. te zorgen... dat die hemotekrietwaarden allemaal niet te hoog worden... en, en dat bijvoorbeeld ja, de meters niet alle kanten uitslaan? Ja, dan, ja en dan komen we in de, de Tour van 2006... dan komt er plotseling een, een opdracht van het management, een order... om het maar even zo te zeggen... dat er na één transfusie geen bloedzakken meer gebruikt mogen. Worden. En Rasmuze weet niet waarom dat gebeurde, maar hij heeft wel een vermoeden. I think they might have be been afraid that we looked too strong. Uh, and I think also we have to bear in mind that it was uh just after the from Puerto, so there was uh, quite a lot of focus at that time on blood bags in general. After they just discovered 250 in Spain. So they had fear that something would happen, that, yeah, well, of course it would be discovered. Yeah, but the strange thing is that they allowed the first one. Yeah. Zeker, dat is inderdaad raar. Uh, hij vertelt, ze waren waarschijnlijk bang dat we te sterk waren. En operation Puerto was natuurlijk net afgerond in Spanje. Daar waren uh, 250 bloedzakken gevonden. Daar was de enorme focus, ook de journalistieke focus natuurlijk op. Uh, maar hoe hij zegt, het gek is wel dat de, uh, de eerste transfusie wel goed gekeurd werd. Nou, de Tour van 2007 mochten helemaal geen bloedtransfusies meer, uh, meer gedaan worden. Maar daar hadden ze dan wel weer een andere oplossing voor, geloof ik. Nou ja, het was in ieder geval een bijzonder verhaal. Uh, er zouden wel uh, bloedtransfusies plaatsvinden. Uh, het hele plan was eigenlijk al geschreven in het begin van het jaar, in januari. Want dat zei Rasmussen, dan werd het dopingschema gemaakt voor het hele jaar. Het trainingsschema ook voor het hele jaar. Op 6 juni kreeg hij ineens in Bergamo uh, kreeg hij bezoek van uh, Erik Breukink. En die kwam hem vertellen van nee, uh, we doen het uh, dit jaar niet. Uh, dit gaat gewoon niet uh, lukken, want uh, we willen dat gewoon niet. Het was toch inderdaad gewoon blijkbaar de angst. Het gaat allemaal wat uh, te ver. Het wordt straks ontdekt. We willen dit allemaal niet. Ja. En toen hebben ze dus besloten om het niet te doen. En toen werd hem nog gevraagd door uh, een van de mensen van de rechtbank. Hè. Je moet je voorstellen een hof, drie rechters daar. Een van die drie rechters die stelde hem toen ook de vraag... ja en wat dan uh, op andere uh, Dopinggebieden. Wat bijvoorbeeld met EPO? Daar hadden ze geen bezwaar tegen, zei hij. Dus mm. toen zijn ze op die manier verder gegaan. Nog even trouwens over die 2006, hè, die tour waar je het net over had. Operation Puerto. Toer start in Straatsburg met alle ellende. In die tour won Menchoff, bijvoorbeeld de etappe naar Platte de Beret in Spanje. Uh, op indrukwekkende manier. Daar reed de Rabobankploeg ongelooflijk sterk. Bogerti, die, die, die daar echt een geweldige etappe reed. Uh, Rasmus uh, die uh, aan alle kanten uh, goed reed. Ja, ze waren inderdaad bang dat het te veel zou opvallen. Dat geeft Minister Rasmussen als verklaring. En dat zou ook de reden zijn geweest, dus om op dat moment te stoppen met, uh, met het toedienen van die tweede bloedzak. van jongens, we moeten niet te veel opvallen, want dadelijk dan, uh, dan gaan, ze ons, uh, ja, gaan ze ons pakken. Ja, maar Epa was wel, en bizar, natuurlijk, ook wat hij vanmiddag vertelt, dat het gewoon in de, in de, de, koelkast, de koelkast stond van de Rabobier. Insuline. Ja. Uh, nou ja, noem het allemaal maar op. Ja. En uh, dat lag daar gewoon. Uh, ja, je moet je voorstellen, daar zitten dus al die renners van die ploeg. Die komen daar gewoon iedere dag. De begeleiding van de ploeg, de deur gaat daar dicht... En ja, daar ligt ja. het spul. Ja, bizar ook dat Matsinger ook vanmiddag in dat uh, gesprek... met hem ook gewoon verteld dat de andere uh, leden van het team... ook gewoon hielpen met het verstoppen van EPO. Ja, het, het, het is een ja. soort avontuur, Het is een roman. spel, het is echt uh, bizar. Mooi eigenlijk. verhaal. Uh, de zoutoplossingen. Uh, er waren zakjes met zoutoplossingen die werden meegenomen. Uh, onder andere door uh, die Jan-Paul van Mantrum, die, uh, die ploegarts. En uh, dat was dan om de hemel op pijl te houden. Dus ervoor te zorgen dat het allemaal niet uh, de hoogte inschoot. Uh, Rasmussen zegt op een gegeven moment... Ook ik kreeg, uh, om de dag kreeg ik een zoutoplossing uh, um dat, uh, om dat goed te houden. Uh, dus om te zorgen dat, uh, dat het hemotocrietgehalte niet te hoog wordt. Dus het werd aan alle kanten werd het gecontroleerd. Uh, allerlei trucjes, geheimtaal ook, was ook wel heel erg mooi. Er werd op een gegeven moment door Van Mantrum een sms'je uh, gestuurd. Of hij uh, een intensive training had gehad. En hoeveel intensive trainingen hij gedaan had. Als hij dan antwoordde drie uur... dan stond het voor drie keer duizend eenheden EPO. <laughs> nou ja, dat soort zaken. Het lijkt een beetje op het verhaal van Johan Museo in het verleden... met de wespen die besteld waren. Ja, ja, ja. Het, het is, het is de wat dat En een is de, de, de codenamen van Fuente. Ja. Uh, goed, nou, uiteindelijk uh, uh, draait het natuurlijk om geld. Uh, dus zoals bij het hele leven draait het om geld. Maar in dit geval al helemaal. Vijf miljoen euro. Uh, die Rasmussen wil hebben wegens gederfde inkomsten... Nou, je hebt de hele zaak nu intensief gevolgd. Hoe schat jij nu in? Hoe groot is de kans dat hij uh, het wint? Het grappige is dat Rabobank, dat is toen in de tijd dat tussenvonnis geweest van die rechter... Rabobank moet bewijzen dat ze het niet geweten hebben. Dat ze niet geweten hebben dat Mikkel Rasmussen, het draait echt om die ene zaak... in de maand juni, uh, dat hij niet in Mexico zat, maar dat hij in Italië zat omdat hij gelogen zou hebben. Het draait allemaal over de, op, om dat uh, ontslag op staande voet. Rasmussen zegt ze hebben het allemaal geweten. Rabobank zegt we hebben het niet geweten. Nou moet ik eerlijk zeggen dat dat in al die verhoren niet echt heel erg duidelijk boven water is gekomen. Behalve Jan-Paul van Mantgen, daar komt die naam weer. Die ploegarts die inmiddels in Beieren rustig leven leidt, gepensioneerd is. Die vertelde gisteren dat behalve uh, Leinders en De Roy ook de UCI en de ASO... dus de organisatie van de Tour de France, hebben geweten dat Rasmussen... Uh, niet op de plek zat waar hij zei dat hij zat. Want dat was met die drie recorded warnings mm -hmm. hè, die hij heeft gekregen... omdat hij uh, de testen gemist had. Uh, dat, dat, dat is wel een, een, een, een, ja, een doorbraak, dat is wel een bewijsje. Nou, uh, Pett McQuaid heeft altijd gezegd dat hij door Prodom op een gegeven moment is gebeld... in de auto, en dat hij me eigenlijk niet verstond... omdat Prodom zo vreselijk in het Frans aan het vloeken was... En dat hij toen dat heeft hij al gezegd. Van, ja, ik wist van niks, ik wist niet waar ze het over hadden. Ja, en Van Mantrum schetst ook het beeld... dat men Rasmussen niet mee had willen nemen naar die Tour. Dat Rabobank, dat Theo de Roy hem heeft gebeld... in de week voor de toerstart in Londen, in 2007 dus... dat hij hem gebeld heeft en zei... we gaan Rasmussen niet meenemen, want drie recorders, warnings, ja. problemen... Uiteindelijk hebben ze besloten om hem toch mee te nemen. Dat is gebeurd na overleg met de UCI. Dat weten we ook, want dat, dat is inmiddels naar buiten gekomen. De UCI zag daar geen bezwaar in. Die hebben gezegd, nee, Rasmussen mag wel starten in deze tour. Die drie recorded warnings, oké, okay, dat is gebeurd. Maar hij mag wel starten in de tour. We gaan hem geen strobreed in de weg leren. Dus die hebben er ook van geweten. Ja. En met dus... name ook omdat de Deense bond hem op een gegeven moment uit de Deense selectie Ja, inderdaad. En toen kwam het lek boven. Natuurlijk. De voorzitter van de Deense bond zei: We willen jou niet meenemen naar, uh, naar het wereldkampioenschap. Want uh, jij hoort daar niet, want je hebt drie gemiste controles. En toen is dat hele zaakje ja. aan het rollen gegaan. Maar Rabobank ja. blijft beweren. Theo de Roy blijft beweren. Want die zegt ook vandaag weer: Ik heb van niets geweten. Ik heb ook niets van dopinggebruik geweten binnen onze ploeg. Op 25 juli. Na die etappe, na uh, de top van de. Van de uh, nee, ik wou zeggen de Tour Malem, maar het was de Obisk. Maar daar hebben we pas voor het eerst geweten dat hij gelogen heeft. Mm. Nou, over dat liegen, uh, wie er nou mijn eet pleegt enzovoort. Dat moet uh, uiteindelijk uh, dat Hof maar beslissen. Die drie rechters die nemen wel de tijd trouwens hoor. Want uh, die beslissen, met een beetje humor zeiden ze dat voor de Tour van dit jaar dan is duidelijk uh, uh, wie er gelijk krijgt. Ja. En of er betaald moet worden, 5,6 miljoen euro hebben. Dat gaat wel ergens ja. over. Heel kort, je hebt 50 euro, jij mag inzetten. Op wie zet je hem dan? Oeh, als ik een gokker zou zijn, nou ja, ja, ja dan, zou, dan zou ik op Rasmussen inzetten. Maar daarmee wil ik het proces totaal niet beïnvloeden. Hoor, want <laughs> Voor de dat kunt rechters, u behouden. bedoel, Daar zitten ja. die rechters te ja. Voor, ja. Ja. ja, Goed, duidelijk. Dankjewel. Voor nu, Gio Lippens. was staat over de zaak Rasmussen? Het matchcenter-geluid uh, hoort u op de achtergrond. Dat betekent dat we naar Ragnar mee gaan, naar de achtste finales van de Europa League. Nog goals gezien, Ragnar? Ja zeker, als je heel goed luistert hoor je trouwens het geluid van het stadion Dallouz. Dat is het stadion van Benfica. Daar staat het nog altijd 1-0 tegen het Franse Bordeaux. Een basisplaats, hij staat nog altijd in het veld voor Ola John. Ja toch tegenwoordig ook wel vaste prik voor hem in de oranje selectie van Louis van Gaal. Maar je zei doelpunten, eh, een klein eh, Nederlands tintje daaraan. De derde goal, ja echt waar, van Tottenham Hotspur tegen Inter... Er staat daar een uur op de klok. Deze wedstrijden zijn allemaal om vijf over negen begonnen. En Jan Vertongen mocht een paar minuten geleden raakkoppen voor de Spurs tegen de Italianen. De 53 e minuut, kopbal, corner. En we kennen dat recept wel uit de Amsterdam Arena. Hij komt hoog in zijn eentje, slecht gedekt. En dan is het raak ook een basisplaats overigens bij de Spurs voor Moussa Dembele. 3-0 bij Spurs tegen Inter. Prachtige wedstrijd met een goede beel. Geweldige sfeer, vol stadion. Dat kan allemaal niet op als je kijkt naar de tribunes bij Benfica tegen Bordeaux. Dat ziet er een stuk minder uit. Dan komt dan ook de nummer 10 van Frankrijk op bezoek. Er zijn er nog twee wedstrijden, Levante, de nummer 11 van Spanje tegen Ruben Kazan. Dat is een ploeg uit Rusland, 0-0. En FC Basel tegen de voormalige winnaar van de UEFA Cup, de voorganger toch van de Europa League. Ze zijn in Sint-Petersburg op bezoek bij Basel, daar is het 0-0. Dat was overigens nog in de tijd van de huidige PSV-trainer van Dick Advocaat. Maar de topper van de avond, die is gespeeld, wordt gespeeld in Londen met maar weer eens een kans voor Bale. Hij scoorde uit de corner, maar wat is dat een fenomeen... die zou echt eens een keer naar een nog grotere club moeten gaan dan de Spurs. Overal nog een half uurtje op de klok. En we wachten op doelpunten dan bij Levante tegen Rubin... en bij Basel tegen Zenit. Goed, zometeen meer over de sponsorloze schaatsproef van Jan van Veen. Die is helemaal niet sponsorloos meer, want ze hebben een sponsor gevonden. Ze gaan fuseren, zometeen meer erover En ook over Ranomi Krommery-Joyo, want ze ligt in Nederland weer in het water. Dat doen we na Bob Marley en Jermen. I want to it with you Marley en Jamin, vier minuten voor half elf. Na haar gouden prestaties in Londen verloren Nomi Cromwee Jojo even haar zin in zwemmen. Na wat vrije tijd en bezinning koos ze er toch voor nog een keer een Olympische cyclus in te gaan. Vandaag maakte ze haar entree bij zwemwedstrijden. In Leeds dook ze weer in het water voor de eerste serieuze 100 meter sinds augustus vorig jaar. hier dag o'clock. Wordt dit een gouden race voor Nederland? De start van de race is daar. Ladies and gentlemen, please welcome to the poolside, our referees and officials. Chromo één in baan 4 en ze heeft een goede start. Remember if you've got a flag or a banner or even use your hands just to clap. Let's have lots of support out here. Het is natuurlijk een enorm contrast met dat prachtige Olympische zwembad. Waar Ranomi Kromo het hoogste van het hoogste bereikte afgelopen zomer. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ladies and gentlemen, ten. Nine, eight, en dan hier het zwembad seven, in Leeds, six, klein, five, op de tribunes, de four, mensen op elkaar gepropt three, en in het bad ook, two, three, tijdens het loszwemmen. van Verharen, de technisch directeur van de zwembond, ja, dit is voor jullie bekend terrein hè? Ja, dit is een heel bekend bad. Ongeveer uh, acht maanden geleden hebben we hier ja, voor de Olympische Spelen de laatste puntjes op de i gezet. Dus het laatste trainingskamp voor Londen was hier. En dat is natuurlijk heel bijzonder en leuk om hier weer terug te zijn. Ja, de cirkel is een beetje rond wat dat betreft. Ja, de cirkel, uh, ja, en een cirkel eindigt nooit, dus die begint hier weer opnieuw eigenlijk. Dat is mooi. Swimmers en coaches, the warm-up session has now finished. Dus so again, we would appreciate your assistance in clearing the ball in time for competition. Precies, het is gedaan met de warming-up. Er worden wedstrijden geraced in Leeds, dus ook door Ranomi Kromowidjojo Voor het eerst zwemt ze een wedstrijd sinds de Olympische Spelen. Voor het eerst dus sinds zeven maanden. Hoe is het dan toewerken naar zo'n wedstrijd? Heel relaxed eigenlijk. Natuurlijk wel een klein beetje zenuwen. Maar eigenlijk zit dat ritme gewoon, ja, dat zit gewoon in je systeem. Ik moest bij het inpakken van de week wel echt heel goed uh, heel bewust inpakken. Van uh, ja, vergeet ik niet iets of uh, ja, uh, wat neem ik allemaal mee. Maar um, eigenlijk uh, de warming-up, uh, het ontbijt, um, ja, wat, wat je, doe je voor de race. Dat, dat zit zo in het systeem, omdat je een vast ritme hebt. Dat uh, dat, dat allemaal niet meer heel spannend is. Alleen um, ja, de, de race zelf is natuurlijk wel uh, spannend. Um, ja, omdat je niet echt een soort... Um, Punt hebt, een uitgangspunt of een focuspunt van de afgelopen weken, ja, hoe je ervoor staat, is het wel heel spannend ja, hoe het nu gaat. Madomi Crumber of the Netherlands. Olympic Gold Medalist. Ja, dan wordt ze aangekondigd door de speaker. De Britten vinden dat toch wel mooi. Een tweevoudig Olympisch kampioen in de geledingen. I think that anywhere she goes right now, um, they're going to be proud to have her. For me, she's up there with, with the world's probably best ten at the moment. I think if you said, said to somebody, you know, this person's coming, this person's coming, uh, Renomi coming, I think they, they, they equally would give you the same response. Maar Renomi, wat doet dat met jou zo'n aankondiging? Kan je er ook van genieten? Nee, op dat moment eigenlijk niet. Ik, uh, ik merk wel dat, ja, dat mensen naar je kijken en ook in, inderdaad uh, buiten Nederland, uh, hierin, uh, ja, dat de Britten ook het hebben gevolgd natuurlijk en uh, weten wie ik ben. Ja, je wordt veel, veel aangesproken, uh, ze kennen je echt. Ja, je wordt, je wordt aangestaard en uh, inderdaad uh, handtekeningen of foto's, dat soort dingen. Maar eigenlijk, um, ja, hoe, hoe je daar als, als junioren of jeugdzwemmer van droomt dat je ooit wordt aangekondigd als uh, uh, nou, yeah, representing the Netherlands Olympic Champion uh, on lane 4. Ja, als je dat dan daadwerkelijk hoort, dan uh, is het op zich wel grappig. Maar goed, ja, dat maakt niet voor de rest niet heel veel, uh, heel veel uh, uit. Ladies and gentlemen, please welcome the athletes for the women's 100 meters freestyle final. En daar loopt ze dan weer naar de startblokken. Eerst voor de Heats, als vierde gaat ze door naar de finale en dan natuurlijk weer een finale voor Ranomi Kromowidjojo. Maar wat mag je eigenlijk van haar verwachten? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Kijk, ik sta natuurlijk niet dagelijks langs de badrand. Uh, ik vind wel dat het heel goed met haar gaat. Uh, ze zwemt technisch goed, de details zijn goed. Uh, maar ja, feit is ook dat ze pas later uh, begonnen is in het seizoen. Maar ze kan nog wel eens verrassen, zoals we weten. Dus uh, ik, ben, ik ben eigenlijk gewoon heel benieuwd. Adel verplicht, dus winnen. Klopt. Uh, ja, nou ja, vanochtend ging het prima op zich. En uh, vanmiddag eigenlijk een hele goede race gezwommen. Um, ja, hele mooie verdeling. Um, Technisch ging het goed, start en finish ging goed. Ik kwam een hele mooie tijd uit, 54-1. Ja, dat is gewoon prima, dus daar ben ik heel tevreden mee. De tijd is, is leuk, maar vooral een goede race zwemmen. Heel vlak, uh, volgens mij constant frequentie 51. Ja, het ligt me net vlak onder de race van, uh, van Londen. Um, ja, gewoon heel mooi gezommen, zoals ik het uh, ook zou moeten doen. Alleen dan nog een tandje harder op, uh, in, uh, op de WK. De eerste wedstrijd dus, na de Olympische Spelen. De Gold Medalist. Representing the Netherlands in a time of Jojo. En het allerbelangrijkste voor Ranomi Cromwell Jojo. Ze geniet van het race. Het is gewoon fijn om uh, überhaupt weer te zwemmen in het water te liggen en dan weer te racen. Dat is, uh, dat is echt lekker. Dat, uh, ja, dat maakt me wel gelukkig mensen. Klinkt goed. Ranomi Cromwig Jojo in Leeds. Bijdrage van Edwin Cornelissen. De sponsorloze schaatsploeg van Jan van Veen gaat fuseren met Cor en Don. Het team sluit zich dus aan bij de vrouwenploeg van Renate Groenewold. Maar niet het volledige team van Van Veen maakte de overstap. Door een verschil van inzicht gaat Koen Verweij niet mee naar de nieuwe samenstelling. Verwij is een uh, eigenwijze topsporter, om maar zo te zeggen. Maar de breuk is niet ontstaan uit een meningsverschil. Nee, uh, nou, misschien doordat uh, door, uh, ik sporttechnisch uh, toch wel, uh, ja, gewoon heel veel tandjes hoger wil... En, uh... Ja, dat ging op deze manier niet lukken. Wat is er gebeurd? Nou, uh, het is dat Jan en ik uh, voor het volgende seizoen niet meer op één lijn zaten. En uh, nou, dan heb je het voornamelijk over dat uh, ja, alles eromheen gewoon veel beter geregeld moet worden. En uh, ja, toch wel, in een Olympisch seizoen moet alles kloppen. En uh, moet je gewoon naar uh, die ene race toe werken. En uh, daar moet... Uh, ja, er moet uh, alles omheen moet kloppen, van, staf tot, uh, van medische staf tot aan, uh, ja, tot aan de mechaniek toe. Dus, uh, en, uh, ja, dat zag er naar uit dat het een beetje het Hofmeijen-verhaal werd. En, uh, ja, dat, uh, dat werd hem niet voor mij. Jan, ben jij boos op Koenverweij? Nee, ik ben helemaal niet boos op wij. Helemaal niet zelfs. Wat is er gebeurd de afgelopen dagen, weken misschien wel? Nou, wij hebben natuurlijk in een trek gezeten uh, uh, met de hele ploeg uh, uh, geen nieuwe sponsor en uh, nou Koen heeft eigenlijk gewoon besloten om daar niet langer in het traject mee te gaan. En dat is wat er, wat er gebeurd is. Nou, vertelt hij mij net dat dat is op sportieve gronden. Hij wil optimale omstandigheden voor zichzelf creëren richting de Olympische Spelen. Begrijp je dat? En geloof je dat? Nou ja, dat geloof ik zeker. Ik bedoel, dat willen we allemaal. En uh, het enige is dat daar een beetje verschil van inzicht zit. En, uh, kijk, we hebben het heel jaar rondgereden zonder contracten. Dus iedereen is uh, vrij uh, om te doen wat hij wil. En heb ik altijd gezegd, op het moment uh, dat het spannend wordt, kijk gewoon naar andere mogelijkheden. En dat is gebeurd. En als hij ergens anders een, een, een betere weg vindt richting die speler, is dat prima. Ik heb uh, hele mooie dingen gehad met Jan. En uh, ik denk dat ik uh, veel dankzij Jan ook te, te danken heb. En uh, uh, dat ik mooie resultaten met hem heb geboekt. En dat we altijd uh, dezelfde visie hadden. En uh, ja, dat het zelf een beetje instonden. En ja, toch na een Olympische seizoen moet het wel een tand hoger. En, ja, kijk, en op de manier hoe het ging, was, uh, ja, dat werkte wel voor de hele ploeg. En uh, de hele ploeg stond, er, uh, stond op de World Cups en uh, op, de, uh, op de grote toernooi. En uh, ja, dat zijn goede zaken. Maar uh, ja, kijk, het wordt ook, ik moet ook wel constant goed zijn. En uh, ja, dat, dat moet gewoon veel breder. En dat merk je dat ik dan nog gewoon niet breed genoeg in ben. En uh, ja, dat moet dus op een andere manier opgelost worden. En dat uh, ging het niet op deze manier doen. Zijn dat de laatste weken echt tot een uitbarsting gekomen? Ja, tot een uitbarsting. Ik denk dat het uh, zeg maar, uh, voor, uh, voor sommigen een teleurstelling is geweest. Voor mij dan in ieder geval dat, uh, dat, dat we niet op die manier door konden zoals, uh, zoals ik in gedacht had. En zoals we samen ook besproken hadden. En, uh, ja, dat, uh, dat is inderdaad in de laatste week voor Erfoort is, uh, ja, is dat officieel geworden tussen ons. Dat het uh, niet meer ging werken. En, uh, ja, dat, uh, ja, dat is een teleurstelling. Nou, weet je, we hebben natuurlijk Erfurt gaat vorige week en... Uh... Dat was eigenlijk het traject van ons en die van Koen, was eigenlijk een beetje duidelijk. Dat dat niet langer samen ging lopen. En uh, nou, daar konden we, laten we het zo zeggen, beide niet goed mee overweg. En uh, dan, dan denk ik dat het gewoon slim is om uh, ook met de wedstrijd die nog uh, eraan zit te komen, nu en uh, de WK, om um, uh, ja, een situatie te creëren dat iedereen gerust heeft. Dat, uh, dat de spanning uh, niet uh, oplopen en dat je uh, je concentreert op een hele goede wedstrijd. En uh, ik denk uh, dat het nu, nu kan. Je zegt dat je niet boos bent. Is het wel teleurstellend? Want je hebt ja, toch veel in die jongen geïnvesteerd. Nou ja, maar goed. Uh, ik niet alleen. Iedereen. Dus we hebben een, een heel uh, fijn jaar samengewerkt. En ik had het graag willen afmaken. Laat het duidelijk zijn. Afmaken is dan richting de Spelen? Ergens in en ik, ik ben niet boos, niet teleurgesteld. Kijk, ding, dingen lopen zo. En uh, ik hoop dat wij een, een, een hele goede route gaan neerzetten met de nieuwe sponsor. En ik hoop dat Koen dat ook kan uh, met de route die hij gaat kiezen. En uh, ik wens hem daarbij bij alle succes. Ik heb nu dan ook afstand gedaan van, uh, van Jan. En uh, die energie die we elkaar uh, een beetje verspeelden, dat, uh, dat hebben we nu niet meer. Dus ik kan nu weer mooi op de wedstrijden focussen. En uh, voor de rest, uh, ja, er lopen gesprekken. En, uh, TVM? ik uh, praat met TVM. We zijn, uh, zijn in gesprek. En voor de rest uh, ja, moet ik gewoon eerst twee, twee keer heel hard schaatsen. En dat helpt voor mij ook. En uh, dat doet mij alleen maar ten goede uh, naar bijvoorbeeld naar een TVM toe of naar een andere ploeg toe. Zou je daar... Vol in kunnen stappen, TVM, vol overtuiging, want je hebt daar natuurlijk een mislukt avontuur achter de rug. Nou kijk, dat is inmiddels alweer vier jaar geleden en uh, ik, uh, ik heb toen een jaar, stroomde in, uh, in een Olympisch jaar in en ik was 18 jaar oud. Uh, Ga je nu ook doen, Olympisch jaar instromen? Zeker zo, maar ik ben nu vier jaar verder en ik uh, ben ook een paar uh, niveautjes hoger en uh, ik weet heel zelf goed wat ik, uh, wat ik wil en... Uh, en als u mij de, de, de juiste aanpak en de ruimte daarvoor geeft... dan denk ik dat we heel, heel mooi iets gaan beleven, ja. Ja, dat was uh, Koen verwijt tegen uh, Jeroen Stiklenburg. En dan Jack Bostra aan de lijn. Want na het wielrennen adapteert nu ook het tennis een biologisch paspoort. Dag Tjerk, goedenavond. Hoi, goedenavond. Uh, nog dit jaar voert de Internationale Tennis Federatie ITF het paspoort uh, in. Uh, jij bent uh, voormalig bondscoach, tennistrainer... Wat wordt er zoal gebruikt in de tennis? <laughs> dat is een mooie openingsvraag. <laughs> ja, goed, je, je volgens mij uh, heel weinig, tenminste op het gebied van doping. Er uh, wordt wel veel gebruikt op het gebied, gebied van, uh, van slikken, denk ik. Uh, ja, maar dan is het een onzinnige maatregel. Waar heb je dan dat biologisch paspoort voor nodig? Nou, het is nooit een onzinnige maatregel, want het is denk ik alleen maar de bescherming van alle uh, sporters, in dit geval van, van tennissers. Dus ik denk dat het alleen maar goed is. Je moet altijd zorgen dat je ook weer uh, dingen gaat uitsluiten. En mensen die uh, wel denken uh, iets anders uh, tot zich te moeten nemen... Die, uh, die hangen dan alleen maar eerder. Dus uh, wat dat is het alleen maar goed. Ja, maar check, het is toch niet ook zo'n gesloten wereld als het wielrennen? Hè? Er zijn toch wel vermoedens dat, dat, er, dat er spelers zijn die, die de boel belazeren of niet? Nou, geef mij maar een paar namen. Ik, uh, ja, ik, ik kan een... het jou niet zomaar vertellen. Nee, ik, het, het, dat hoeft ook niet. Maar ik kan me wel voorstellen, zonder namen te noemen, dat er wel vermoedens zijn. En dat op basis van die vermoedens... en toen werd gezegd van nou, we moeten misschien wel eens nadenken over dat biologisch paspoort. Ja, weet je, er zijn, er zijn natuurlijk. Uh, hoe meer er in een sport uh, op een gegeven moment gebeurt. Hè, nu is natuurlijk het wielrennen heel erg actueel. Dan op een gegeven moment ik lees ik ook om me heen. Van, ja, wordt in iedere sport uh, wordt er gebruikt op hoog niveau. Ja. Weet je, dat zijn van die stellingen. Hè, die, die kan ik echt niet. Ja, daar kan ik niet achter staan. Ik, ik weet dat helemaal. Ik weet het serieus niet over in tennis gebruik. Je kan altijd wel iets denken als iemand. Uh, ja, wij spreken een tenniswedstrijd vijf of zes uur lang volhoudt en uh, tot op laatste moment uh, nog steeds uh, heel erg fit oogt. Dan, dan zou je kunnen denken van hoe is het mogelijk? Weet je, maar ik, ik ben nog van de, van de naïeve mensen die denken dat het ook uh, uh, heel veel dingen ook trainbaar zijn. En uh, nou ja, goed, zeker bij een sport als tennis uh, gaat, het, uh, gaat het vooral om een heleboel andere aspecten waarom je goed zou zijn. Ja, ja maar toch, veel wordt er dan gewezen naar. Uh, Zuid-Amerika daar, uh, hoor je in het verleden? Ja. In het verleden. Juist, geloof ik, en Argentijnen ja, er zijn, 2005? zijn, er zijn een aantal Argentijnen tegen de lamp gelopen, dat klopt. En uh, ja, goed, weet je, ik, ik ben natuurlijk ook niet, niet, niet gek. Ik, begrijp ook, ik geloof ook wel dat daar uh, links en rechts wel eens gebruikt is en misschien uh, nog steeds gebruikt wordt. Weet je? Ik, dat kan ik niet, uh, niet uh, toezeggen, maar ook niet ontkennen. Dus in die zin, ja... Je hebt geen ik bewijzen, daarvoor... maar je kan het ook niet uitsluiten. Nee. Nee, precies. Eigenlijk hetzelfde zoals jij het zelf ook stelt. Ik kan het niet uitsluiten, maar ik kan het ook zeker niet bewijzen. Maar de mensen waar ik mee gewerkt heb en waar ik uh, mee omga en werk, in ieder geval niet. Daar hoef ik mijn handen voor een vuur te steken. En, en ik heb er ook nooit, nooit iets gezien. Weet je? je hebt wel eens dat je bij sommige spelers wel eens denkt van, uh, goh, wat, is die, wat is die extreem uh, uh, uh, sterk geworden in, in, in korte tijd? Of houdt die het altijd ongelooflijk lang en goed vol? Weet je, maar... Dan nog, ik blijf altijd maar uitgaan van dat, dat, dat heel veel dingen ook trainbaar zijn. En, en fit worden, is, is trainbaar. Ja. Fit zijn is trainbaar. Alleen, weet je, je hebt natuurlijk wel bij, bij bepaalde toernooien, vooral de Grand Slams, en dat, dat in omstandigheden als bijvoorbeeld de Australische Open, waar het, waar het 30, 35 graden is en soms misschien nog wel meer. Ja, dat de partijen worden gespeeld in, in het hier enkel, best of five... dat ze vier, vijf vorig jaar finale bijna zes uur op de baan staan. Ja. Weet je, en als je dan de volgende dag of dag erna weer uh, aan de bak moet, ja dan, dan is het wel van belang dat je snel herstelt. Dus in die zin. Zou je kunnen voorstellen dat het uh, nou ja, nuttig zou kunnen zijn, laat maar zeggen, om wat meer tot je te nemen. Ja, maar jij, maar jij ik zei... heb het nooit, <kwijnt> ik heb nooit iets uh, uh, vermoeden gehad of iets gezien. Nee, nee dus... maar goed, maar dat kan je alleen maar weer leggen door uh, een uh, dopingcontrole op tafel te leggen, waaruit ja. blijkt dat iemand niet gebruikt heeft. Hoe vaak wordt er gecontroleerd ja, maar... in, uh, in tennis? Nou, in, de, in de tijd dat ik met, met Jan Siemering werkte, dat is uh, eind jaren negentig, uh, begin van deze eeuw. En het Davis Cup team begeleiden. De eerste deel van deze eeuw was, of tenminste van de, tot met 2006, ja, toen werd er eigenlijk alleen maar, wel wel heel veel, maar alleen maar urinetesten. Dus in die zin uh, bloeddoping heb ik nooit uh, een heb ik nooit gezien. Dus in, dat is dat was dus alleen maar goed dat dit nu uh, gebeurt, ja. want uiteraard moet je wel op bloeddoping testen. Want ja. Als je dat, kwaad zou willen, dan, dan, dan zou het ongestraft kunnen eigenlijk. Dat hoor ik je zeggen. Als er alleen op urine nou, wordt gecontroleerd... Dan... In, in, ja, als je bij Matsingen langs zou gaan, maar, dan is maar... dan het geen probleem. <laughs> nou, in het verleden wel. Weet je, in het verleden was, was het wel inderdaad alleen maar urine testen. En, uh, en, en daarom is het goed dat je natuurlijk met de tijd meegaat... dat er veel meer op, uh, op uh, bloeddoping wordt getest. Ja. En vandaar ook deze maatregel. Dus in die zin, ik, ik zei al, het is vooral het, uh, ter bescherming van, uh, van... in dit geval tennissers. Zo moet je het ook zien. En ja. uh, ik denk dat daarom de Federer, de, de, de Djokovic, en Nadal van deze wereld, Murray van deze wereld, daar alleen maar voorstander van zijn. Weet je, je, je kan daar ook niet tegen zijn. Want het is alleen maar prettig als je open bent en duidelijk bent. Want dan, ja, als je niks te verbergen hebt, uh, hè, kom maar testen. Ja, wie heeft het initiatief eigenlijk genomen? Komt het vanuit de spelers? Het is wel een roep geweest, al een enige tijd, vanuit de spelers. Kijk, en uiteindelijk komt er natuurlijk, uh, wat ik al zei, de wielren is natuurlijk heel actueel. En... Uh, en er wordt natuurlijk in iedere sport daarover gesproken. Weet je? En uh, nou goed, als je dan op een gegeven moment uh, een, een, een Federer of een Murray hebt, laten we zeggen, echt de topspelers van de wereld, die gaan zeggen: van luister, uh, kom maar met die bloedtesten. Uh, ja, dan, dan komt daar natuurlijk wel een, uh, een, een, een versnelling in. Dan wordt dat eerder gedaan. En, en de ITF heeft het uh, nu overgenomen. wat ik begreep is, het pas de tweede sport na wielrennen waar het überhaupt gebeurt. En wanneer gaat het beginnen? Wanneer gaat het in? Uh, dat vind ik je niet te zeggen. Weet oh. ik niet. Nou ja, oké. Okay. Als het maar Weet begint. Dat hoor ik je zeggen, want ja. je bent er enthousiast over. He? Niet zo snel mogelijk, ja. hè. Ja. Waar, waar zou je op wachten, zou je, zou je zeggen. Ja, daarom. Ja, ja, goed. De praktische uitvoering. Dus uh, ik begrijp dat het er in ieder geval dit jaar al ingaat. Maar de praktische uitvoering, dat uh, vergt natuurlijk nogal wat tijd. Kan ik me ook zoiets ja. bij voorstellen. precies. Goed, we gaan het afwachten. Dank je Heel Jack, graag gedaan. Jack Bostra over de invoering van het biologisch paspoort in het tennis. De Nederlandse pan, uh, pannenploeg, wou ik zeggen. <coughs> nee, ze, ze, ze rijden pannen van het dak. Morgen de mannenploeg, want die begint morgen vol zelfvertrouwen aan de WK Short Track. In de recente Wereldbekers werden goede resultaten geboekt. Vier keer, uh, vier, vier keer werd de aflossingsploeg tweede op het koningsnummer. En Freek van der Warts heeft er dan ook zin in. Het Short Track toernooi bestaat altijd uit twee delen. Het individuele gedeelte, maar zodra dat afgelopen is, dan gaan alle blikken... Op de relay, en ik denk dat de relay echt het, echt het koningsnummer is. Waar iedereen voor gaat zitten, waar je kan laten zien dat je als land echt een short track land bent. Door met vijf, of ja, je staat met vier jongens op de ijs, maar je bent met z'n vijven, inclusief de reserve. Dat je gewoon een goed short track land bent. Dat je gewoon zorgt dat je uh, met z'n allen hard kunt schaatsen. En dat, je, je sluipt... Maar er wordt ook naar jullie gekeken. Jullie zijn ook hier medaillekandidaat. Ja, niet alleen medaillekandidaat, titelkandidaat. We zijn nu vier keer tweede geworden. En omdat we fouten maken, worden we tweede. En het is niet zo dat we geluk hebben dat we tweede worden. Maar het is echt dat we fouten maken en dan worden we tweede. En dan staan we weer op een podium een beetje, ja... We waren niet heel blij toen we telkens tweede werden. Maar uh, ja, dat, dat geeft onze gretigheid aan dat we gewoon voor goud willen gaan. En ook hier de, ja, de kroon op het seizoen willen zetten. Je zegt dat met zoveel zelfvertrouwen, titelkandidaat. Dus dat moet wel goed komen. Ja, het is een blijf shortrek, Maar uh, als wij... Uh, ja, punt 1 is gewoon geen fouten maken. En dan uh, blijf staan, geen penalties. En dan uh, moet het goed komen, denk ik. Freek van der Wart tegen Vlaarvuljanowski. Van der Wart die stroomt dus over van zelfvertrouwen. Bij de vrouwen ligt dat iets anders. Jorin ten Mos. Het doel is om uh, mooie races neer te zetten. En uh, ja, alles eruit te halen wat erin zit. En uh, als ik dat doe en uh, tactisch ook goed rijd, dan uh, is het wel mogelijk om, uh, ja, om voor die medailles mee te strijden. Dat is echt het grote streven. Heb je het ook het gevoel hier... Uh... Ik moet hier iets recht zetten dit seizoen? Nou, niet zozeer recht zetten. Ik merk uh, ja, gewoon een heel mooi seizoen gedraaid. En uh, ja, de medailles zijn er uh, net uitgebleven eigenlijk. En, uh, het is niet dat, uh, dat ik het zien niet kan, of dat, het, dat ik niet uh, de mogelijkheden heb om. Uh, zo hard te schaatsen, allemaal medaillen te halen. Maar uh, ja, ik denk dat het wel mooi zou zijn om het hier uiteindelijk wel uh, te kunnen doen. Ja, maar die motivatie is er wel heel erg. Extra gebrand. Jullie hebben natuurlijk een prachtig uh, EK gereden met, uh, met de aflossing. Maar op individuele vlak ja, ben je echt gebrand. Nou ja, ik wil zeker laten zien wat ik nog in huis heb uh, voor het einde van het seizoen. Een wisselende stemming dus bij de schaatsers. De bondscoach Jeroen Otter onderschrijft dat. De vrouwen hebben een ander verwachtingspatroon dan de mannen. Je gaat naar een wereldkampioenschap toe uh, met uh, vier zilveren plakken... Van de, uh, van de afgelopen vier wereldbekerwedstrijden. Dus dat je in zo'n relay vertrouwen hebt, dat, uh, dat spreekt voor zich. Want het doel is dus wel degelijk hier uh, medailles halen. Niet, niet ervaring opdoen in ja, voor de Spelen... Nou, die ervaring die, die, die is echt essentieel. Wereldkampioenschappen is toch iets anders dan een wereldbekerwedstrijd. Uh, iedereen die focust zich op het wereldkampioenschap. Terwijl je op wereldbekerwedstrijden nog wel ziet, het land wat het organiseert is daar net even wat meer op gefocust dan het land wat, uh, wat het niet organiseert. En uh, dan, dan zie je dus wel een, een andere uh, sfeer binnen een ploeg waar het echt moet gebeuren. Maar de constante factor die wij de afgelopen vier wedstrijden hebben laten zien, ja, dat, dan, dan moeten we hier gewoon met een medaille in die relay weg kunnen lopen. Maar er zijn nog een aantal andere onderdelen, hè. dat zijn al die individuele afstanden, de 1500 meter, de 500 meter en de 1000 meter, op respectieve de vrijdag, zaterdag en zondag. Ja, En of we daar nou een medaille halen of, of, of niet, het zou natuurlijk heel mooi zijn, maar zo veel, heel veel individuele medailles halen we nog niet op wereldbekerwedstrijden. Waar het om, om, bij mij om gaat en waar die, waar die schaatsers het meest van kunnen leren... is dat ze vertrouwen krijgen dat ze op de wedstrijd van het jaar... naast het EK dan ook de WK, dat ze daar presteren uh, en dat de puzzel ineen valt. Hè. Uh, iedereen heeft wel een goede start, iedereen heeft wel een goede finish... iedereen heeft wel een goede aanval of een goede blok gepresteerd de afgelopen jaren. Of afgelopen seizoen. Maar uh, kunnen we dat ook in één wedstrijd allemaal combineren? En daar draait het om. En als, als we dat doen en of dat resulteert in een medaille of een vierde plaats of een zesde plaats... Dat, ja, daar zal mijn hart dan niet zo heel veel anders van gaan slaan. Is het echt haalbaar hier, een gouden medaille, in die relay, de aflossing? Jazeker. Ja, nog een keer, ja zeker. En dan de vrouwen? Ja, dat is een ander verhaal. De vrouwen die, die zeker als team, die zijn hier met nou, enigszins geluk hebben ze die laatste wedstrijd, de, de, de positie waar ze nu staan, zesde plaats afgedwongen, of afgedwongen in, in de schoot geworpen gekregen. Dus ja, de vrouwen die komen hier niet als, als titelkandidaat. Voor, voor hun is het echt zo uh, van zorg dat je de ervaringen op doet. En zorg dat je met je schouders recht uh, van het ijs af kan stappen. En dat we echt met die vier dames er alles hebben, hebben gedaan om, om gewoon een goede wedstrijd neer te zetten. En als dat dan resulteert in een finale zou echt helemaal top zijn. Maar uh, als we gewoon goed bij kunnen blijven en, en de wedstrijd kunnen lezen en de aanvallen kunnen pareren... Uh, dan, dan ben ik al een heel tevreden man. Jeroen Otter, de bondscoach van de WK Short Trackers. Morgen begint het toernooi in het Hongaarse Derbe-Dippels-Terrein. This dirty old part of the city. Where the sun refuses to shine. People tell me there ain't no use in trying. Now, my girl, you're so young and pretty. One thing I know is true You've been dead before Daniels en got to get out of this place. Nog even niet, want we willen nog even naar Feyenoord. Want dat gaat de ploeg voor de wind. Het kan zijn dat de komst van technisch directeur Martin van Gil daarmee te maken heeft. Bij zijn komst stond Feyenoord tiende. En was de financiële situatie niet al te best te noemen. En nu, twee jaar later, staat Feyenoord derde. Zitten er zeven spelers uit Rotterdam bij de voorlopige selectie van het Nederlands elftal. En heeft de Stadionclub een langdurig contract met hoofdsponsor Opel getekend. Vorig seizoen werd er voorronde Champions League gehaald. En Martin van Geel ziet veel parallellen met dat seizoen. Eigenlijk wel. Uh, maar het is toch wel weer iets anders. Uh, vorig jaar verwachtte eigenlijk helemaal niemand iets van Feyenoord. Je was het jaar ervoor tiende geworden. Je raakte je beste spelers kwijt. Nou, als je het linker rijtje zou halen, was de algemene tendens, dan had je het eigenlijk al goed gedaan. Dus eigenlijk uit niks, zonder enige druk, uh, ging je presteren. En uiteindelijk resulteerde dat in een, uh, in een tweede plaats door een enorme eindspurt op het eind. Want ik dacht dat we wedstrijd of zes voor het einde nog altijd vijfde stonden. Dus eigenlijk is het dit jaar nog wat sneller gegaan. Ondanks dat je ook weer vier uh, hele goede spelers kwijtraakt uh, met Guidetti, Bakal, uh, Vlaar en uh, El Amadi. Nou, we hadden weer niet te veel mogelijkheden, dus we konden pellen huren. en We hebben wat transfervrije spelers gehaald, jeugdspelers door laten stromen, wat ons, ook ons, ons beleid is geworden. Een aantal jaren geleden was dat uh, noodgedwongen vanuit de financiële situatie, maar het is inmiddels ook ons uh, beleid geworden. Ja, en dan is dat proces eigenlijk wat, wat sneller gegaan, maar ja, nogmaals wil ik daar heel veel credits geven aan, uh, aan Ronald Koeman met zijn technische staf. Want zij zijn daar toch in eerste instantie verantwoordelijk voor, met de spelers, uiteraard uh, die dat te bewerkstelligen. Wat groeit er binnen de club? Nou, in ieder geval het besef dat we een hele grote club zijn. Dat we eigenlijk structureel in de top drie van, van Nederland moeten zijn. En daarom is Opel voor de komende jaren natuurlijk ook wat dat betreft een hele goede financiële rugsteun. Buiten dat het een, een A-merk is, hè. Opel op het shirt, dat, dat misstaat niet. We hebben grote clubs gesponsord de afgelopen jaren. Dat geeft ook iets aan van de allure van, van Feyenoord en de, en de uitstraling. Ja, dat besef dat je gewoon structureel bij die eerste drie moet eindigen. Dat groeit steeds meer weer bij Feyenoord en, en dat hoort ook zo. Stel nou eens dat Feyenoord kampioen wordt en dat is niet helemaal ondenkbaar. Is dat te vroeg? Nou, er is nooit iets te vroeg. Je moet prijzen pakken wanneer je ze kunt pakken. Wij hebben onze doelstelling weggelegd. We willen rechtstreeks ons plaatsen voor Europees voetbal. Dat blijft gewoon staan tot de laatste wedstrijd. Ik denk dat we dan, dat met, met, met het, gezien het feit dat we onze, onze vier beste spelers... vorig jaar kwijt zijn geraakt en een nieuw team hebben moeten bouwen... dat dat erg goed gegaan is en dat we nu volop meedoen. Maar dat moet je toch altijd meewegen. Als je dan rechtstreeks plaatst voor Europees voetbal... met onze mogelijkheden, ook financieel, dan doe je dat gewoon top. En daar mag je ook tevreden over zijn... Maar als je onderweg wat kunt pakken, en, uh, en deze club heeft uh, inmiddels heel veel winnaars in zich... Hè, in de technische staf, maar ook in de directie, maar zeker ook op het veld... Ja, dan zullen we dat niet laten liggen. Dan zullen we pakken waar we pakken kunnen. En, uh, en we zijn ervan uh, uh, van doordrongen dat wij er gewoon heel dichtbij staan... en dat wij uh, nog negen keer voluit gaan. En dan zien we het wel. Gekke wereld eigenlijk, hè, de voetballerij. Je verliet Roda om bij Feyenoord te gaan werken. Dan heb je, ja, Hoewel je zegt dat het geen planner te zijn, toch wel een idee van nou, we gaan daar en daar en heen. We dus zijn geloof ik pas twee jaar verder. Ja, 1 mei ben ik hier twee jaar en uh, dat, moet, dat voelt veel korter moet ik zeggen. Want het is ongelooflijk veel gebeurd. Uh, het is een ongelooflijk mooie club met heel fijne collega's. Dus wat dat betreft kan ik ook heel fijn werken. Dat wil ik ook wel een keer, uh, wil een keer zeggen. Uh, maar dat het ook zo snel gegaan is, ja, dat, uh, dat had ik uh, nog niet eens gehoopt. Uh, laten we heel eerlijk zijn. Uh, tiende plaats uh, wanneer je begint. Uh, geen enkele uh, uh, financieel middel om, om iets te doen. Uh, nu nog is dat heel... Uh, heel uh, Karig. Maar uh, wel deze club met een entourage, met een achterban, met een lege Wat wel elke week of uh, elke veertien dagen ervoor zorgt dat het hier een happening is, een evenement is. Nu is de wedstrijd uh, tegen Utrecht over twee weken schijnbaar ook alweer uitverkocht. Ja, dat is natuurlijk een feest om hier uh, te werken. En daaruit, uh, uit, uit het samen willen doen. Uh, daar, daar komen krachten uit vrij waarin wij dus ons toch kunnen meten met uh, financieel uh, veel, uh, veel krachtige clubs. Tot slot, er komt wel volgend jaar een grote verandering ten opzichte van de afgelopen twee jaar. Er is vanaf dan weer een verwachtingspatroon. Ja, maar dat voel ik ook eigenlijk dit jaar wel hoor. En eigenlijk eh, hebben wij van onszelf zelf een verwachtingspatroon. En dat is het allerbelangrijkste vind ik. De druk die ik mezelf opleg en die wij ons als organisatie opleggen, die is groot genoeg. Want wij willen gewoon structureel bij de eerste drie eh, spelen. En want dat kan eh, namelijk met Feyenoord. Dat kan ook eh, qua potentie, eh, qua... qua qua uitstraling van deze club die, die, die, die landelijk is. Dat hoef ik niemand te, te vertellen. En de druk die wij onszelf opleggen om daarbij te gaan spelen... die is groot genoeg. Nou, en, en, en, en dat is een normaal proces. Ik... Ik heb dit jaar al gemerkt dat uh, mensen al anders tegen ons aankijken met veel meer verwachting dan vorig jaar. Toen was alles leuk. Kijk, als je nu een keer verliest uit bij Pekswolle, uh, dan, uh, dan, dan, dan, dan, dan is het al een heel ander gevoel. En dan wordt er al heel anders tegen jou aangekeken dan een jaar eerder. En dat hoort ook zo. Want dat hoort bij een club als uh, Feyenoord. Ik heb al eerder dit jaar gezegd, uh, eindelijk worden wij we weer gewoon... Uh, uh, uh, want er werd toch... Eigenlijk wat melaiwekkend over Feyenoord gesproken een aantal jaren geleden. Eindelijk worden we weer gewoon als topclub benaderd. En daar horen dus hele mooie dingen bij. Maar daar hoort ook de kritiek bij. En daar moeten we met z'n allen gewoon eh, normaal mee om kunnen gaan. Want anders hoor je niet bij een topclub. Een trotse Martin van Geel, technisch directeur van Feyenoord tegen Ronald van der Geer. Goed, dan gaan we naar... Eh... De Europa League, op de volgende van deze uitzending even horen uh, of alles al is afgelopen. Wat een afgang trouwens voor, uh, voor Inter, uh, is dat zo gebleven wat je eerder meldde? 3-0 geloof ik? Ja, 3-0 gebleven. Je ziet toch Inter de volgende keer niet thuis met 4-0 winnen. Dat zou toch wel wat zijn. Dan zouden de Spurs zich toch wel heel erg in de luren laten leggen. Nee, dat is voorbij in Londen. Hoewel uh, Inter wat zien aandringen in de slotfase. Maar het is 3-0 gebleven. Er wordt nog... Gespeeld bij Benfica tegen Bordeaux nog vijf tellen. En dan zijn de drie minuten blessuretijd daar voorbij. 1-0 voor Benfica. Basisplaats voor Ola John. Kwartier voor tijd is hier gewisseld, de Nederlandse international. Wat is er dan nog meer gebeurd in de slotfase? Nog een doelpunt bij Basel tegen Zenit in de 81ste minuut. Een goal van een Chileen, Marcelo Diaz En bij Levante tegen Ruben Kazan. Ook een van die wedstrijden. Een van de vier die begon om 5 over 9. Daar was het zojuist nog 0-0. En dat is het volgens mij ook gebleven bij die wedstrijd. Eerder op de avond was er een duel van Guus Hinnik met zijn anzi tegen Newcastle. 0-0. 2-0 voor Lazio tegen Stuttgart. Chelsea verlies met 1-0. En Veenbadje en Kuit winnen met 1-0. Goed, dankjewel uh, Ragnar Niemeijer. Tot zover deze editie van NOS langs de lijn. Morgen vroeg is de volgende wedstrijd van het Nederlands honkbalteam. Ik weet alleen niet precies hoe laat, maar als u op nws.nl kijkt... dan ziet u vanzelf hoe laat u die wedstrijd daar op nos.nl kunt bekijken. Zometeen Chris Keijnen in met het oog op morgen. Ik wens u nog een heel fijne avond. Goedenavond.